Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De bosbranden in Zuid-Europa zorgen nog steeds voor veel problemen. In Griekenland bijvoorbeeld is de bol nog steeds niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn druk met blussen. En gisteren moesten vijf dorpen worden ontruimd, zegt onze correspondent. Een aantal mensen die zaten vast op het strand, want de brand is helemaal vanuit de bergen naar beneden naar zee afgedaald. Die mensen zaten vast op het strand en die zijn moeten worden gered door van de kustwacht. Het dus ziet er bijzonder ernstig uit. Ook in Italië en Turkije is het bloedheet en hartstikke droog. Daar zijn door bosbranden al een hoop huizen verwoest. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor iedereen die naar Duitsland gaat. en nog niet helemaal geprikt is. Mensen boven de 12 moeten een negatieve test meenemen. of kunnen aantonen dat ze corona hebben gehad. De regels hebben vooral gevolgen voor Duitsers die teruggaan naar hun land. Voor Nederlanders golden de meeste maatregelen al. De politie heeft gisteren een Syrisch meisje van 11 opgehaald dat op station Utrecht Centraal was gestrand. Met een koffertje liep ze in haar eentje door het station zonder papieren. Werknemers van de NS merkten het meisje op, gaven haar wat te eten en drinken en belde de politie. Die nam het meisje mee naar het bureau waar ze verder is geholpen en opvang is geregeld.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 Dat VFM Jazz.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 prachtige artiesten. En een daarvan was het Modern Jazz Quartet. Modern Jazz Quartet wat eind vijftiger jaren... ontzettend populair werd, ook hier in Europa... met uh, wat toen genaamd werd uh, Cool Jazz. Een van hun uh, beroemde uh, LP's die toen werd uitgegeven... was genaamd Fontessa, uh, het eerste...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 Luistert u naar Versailles.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 Thank you.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 Yourself go so please be sweet, my chickadee. And when you smile if you say to me, it's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's lemma, it's the limit, it's lunch, it's lovely.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 En dat waren de klanken van Tommy Flanagan en Kenny Burrell. ZFM Jazz. Een Nederlandse zangeres wederom. Sunny Day. Sunny Day euh, begon de carrière in de 40e jaren bij het jazzcombo The Millers, maar al op wat hoge leeftijd in 2001 nam ze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 am with a ribbon Throw them in the deep blue sea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 heel andere opname gevonden op het merk Savoy uit 1957 namelijk van J.J. Johnson en Kay Winding samen op trombone. Waltie Satillo op piano, Billy Bauer gitaar, Charles Mingus bas en Kenny Clarke op drums. Luistert u naar een uitvoering voor twee trombones van Bernie's Tune.